Twee uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. De Libische leider Gaddafi heeft opnieuw een toespraak gehouden. Ik wil de wereld eraan herinneren dat wij Libië 34 jaar geleden... hebben bevrijd van zijn onderdrukkers, zei Gaddafi op de staatstelevisie. Ik op 2 maart 1977 werd een grote staatkundige verandering doorgevoerd... waardoor Libië geen officieel staatshoofd meer heeft. De macht ligt sindsdien bij de inwoners, stelt Gaddafi. De belangen van alle Libiërs worden volgens hem goed vertegenwoordigd... door speciale commissies. Een groot deel van de wereld begrijpt ons systeem niet... zei Gaddafi in een zaal vol aanhangers in Tripoli. Gaddafi benadrukte dat hij de buitenlandse media niet volgt... omdat hij onwaarheden zouden melden om de tijd te vullen. Ik lees liever een goed boek, aldus de Libische leider. Nobelprijswinnaar Mohamed Yunus is in Bangladesh ontslagen bij zijn eigen bank. Yunus kreeg in 2006 de Nobelprijs voor de vrede voor het verlenen van microkredieten aan mensen in ontwikkelingslanden. Hij gaf al 11 jaar leiding aan de bank die hij daarvoor heeft opgericht. De 70-jarige Yunus is nu ontslagen door de Centrale Bank van Bangladesh. De officiële reden is dat hij te oud is, maar op de achtergrond speelt een politiek conflict mee. Junus en premier Hassina liggen met elkaar overhoop. Sinds Junus in 2007 probeerde een politieke partij op te richten. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft nog maar een klein deel van de kiezers gestemd. Kwartier geleden was de opkomst volgens onderzoeksbureau Sinovet 20 Dat is een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Toen had rond hetzelfde tijdstip 28 gestemd. De verkiezingen verlopen verder zonder incidenten. Wel zijn op Schiphol tientallen mensen die daar hun stem wilden uitbrengen teleurgesteld. Een aantal mocht niet stemmen omdat ze niet in Noord-Holland wonen. En anderen waren vergeten hun oproepkaart in te ruilen voor een kiezerspas. Ook op enkele NS-stations is verwarring, zegt de NS. Om de verwarring bij de reizigers met name op stations Lelylaan en Rai in Amsterdam weg te halen, zetten we extra medewerkers in die de reizigers doorverwijzen naar de juiste locatie van het stembureau. We hangen posters op, um, zodat het voor de reizigers duidelijk is waar het stembureau precies is. En uh, de omroepberichten worden aangepast. Het weer dan nog, vrijwel overal zon, alleen in het uiterste noorden en op de wadden bewolkt. De temperatuur ligt tussen 4 en 7 graden, maar door de noordoostenwind voelt het iets kouder aan. Morgen vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. ANUW, verkeersinformatie. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen Heteren en Knopend Ewijk 2 kilometer. Er liggen steentjes op het asfalt, die worden nu weggeveegd en er zijn twee rijstroken dicht.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruuteke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. We gaan even kijken hoe de stemming in de zaal nu is. Steen! CD... <lacht> Wilt u wel stil gaan zitten, dames en heren? Alles, <lacht> alles hier is de heer. 16, 20% procent zit helemaal niet. Zie je, dat zijn de zwevende kiezers. Die moeten gewoon gaan zitten. Freek de jongen met een van zijn verkiezingsconferences. Vandaag zijn te gast Rudy Rottier. Hij is Vlaams journalist, reist door Pakistan... en ziet dat land als een voorhoede in vergelijking met Libië, Egypte en Tunesië. Frank Bosman is hier ook. Hij is theoloog en filmkenner. Over de film The Ride, die morgen in première gaat... en politiek filosoof Govert Buis heeft eigenzinnige gedachten over de opstandige jongeren in het Midden-Oosten... en het vijandbeeld van Geert Wilders. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Hebben we al gestemd? Goedemiddag. Ja. ja. Inderdaad. Ja, ja, ik kon niet. Ja, u mocht niet, want u ja. komt uit België. Um, Frank, wil je vertellen wat je gestemd hebt? Of is dat geheim? Nee, maar dat mag je best weten. Op de Socialistische partij. De SP van Emiel Roemer. Kijk, maar die stond niet op de lijst, hè? Nee, maar ik vind het zo'n hele gezellige Brabantse jongen. Dus dat, dat spreekt me heel erg aan. En u komt ook uit Brabant? Ik woon in Brabant bij de bos. Kijk. Grover heb jij gestemd? Ja, ik heb ook al gestemd. En het is uh, toch CDA geworden met heel veel pijn en moeite, maar, uh, Want jij ik, ik zit in het curatorium van het wetenschappelijk instituut ja, van CDA. Dat, ja, ja, ja, maar, dus Het is wel jouw clubje. Het is wel mijn clubje. Ja. Maar ja, je hebt nee, geaarzeld. Dan, ik heb geaarzeld. Uh, maar uiteindelijk, uh, denk ik, het CDA is al heel zwaar uh, gestraft. En ik ga daar nog niet aan, aan uh, bijdragen. Maar het is wel, wel tijd voor verandering. Dat, uh, binnen de partij? Dat binnen de partij, ja. ja. En als u zou mogen stemmen, wat zou u dan doen? GroenLinks waarschijnlijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, heel gevarieerde tafel. Onze dichter bij de dag is vandaag Onno Kosters. Hij luistert mee en hij maakt een gedicht over de gesprekken aan tafel zometeen tegen drie uur. En Heeft u een vraag of een opmerking voor ons? Dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. We gaan eerst even naar Middelburg op de markt. Er staat daar verslaggever Maarten Hag. En hij is op zoek naar mensen die het CDA trouw blijven. Maarten, heb je er een kunnen vinden? Uh, ja, ik heb er al een kunnen vinden. Dus wat dat betreft uh, begint de zoektocht eigenlijk uh, best goed. Ik heb verschillende mensen gesproken. Uh, er waren er ook al bij uh, die, uh, die uh, een andere keuze hebben gemaakt vandaag. Ze wilden niet zeggen welke. Maar dan uh, kun je het soms al wel raden. Maar ik heb hier een meneer bij me staan. U, u heeft vanochtend uh, wel gestemd op het ja, CDA. CDA. Ja, CDA. Waarom? Waarom nou, blijft u de partij ik wel trouw? Vind, ja, ik stem bijna altijd op het CDA. Ik vind het een goede partij. Ik vond dat ze het vorige keer goed deden. Uh, en Ik vind dat ze moeten blijven eigenlijk. Maar waarom? Want er is, zijn natuurlijk ook ah, mensen dat niet met u eens. Dat, uh, nee, is dat best. Ik vind dat Nederland een, uh, toch een rechts, uh, rechtsgetint kabinet nodig heeft. Liever rechts aan de macht dan links? Rechts, rechts of links, ja. En de samenwerking met de PVV, wat, wat, wat, bent dat u daar enthousiast ook, over? Nee, niet erg. Nee. Niet enthousiast? Nee, niet erg. Nee. Ik had liever andere partijen gezien. Maar het is een soort van uh, ja, nou een ja, soort, uh, noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk kwaad, ja, ja? ja klopt. U, u heeft niet daarom overwogen om toch uh, ergens anders op te stemmen dit jaar? Nee, nee, nee. Zo belangrijk vond u het nou ook weer niet? Nee, nee inderdaad. En, en hier in Zeeland, CDA? Uh, CDA, Zeeland, ja. Ja, hoe eigenlijk. Ik... ze het goed? Oh, ik kan niet beoordelen. Nee. Ik hoor van mensen omheen me dat ze te weinig hebben gedaan aan het, uh, het tegenhouden van de ontpoldering. Nou, ik ben niet zo uh, op de provincie gericht. Ik ben meer landelijk gericht. Voelt u maar... niet zo? Nee, dat woedt me niet zo nee, nee, nee. Straks hoopt u op een uh, meerderheid voor deze coalitie ik in deze kamer? Dat, dat de meerderheid blijft, ja, dat ze de meerderheid krijgen en dat ze dus uh, misschien ook zonder Pvv verder kunnen, maar dat zal wel niet kunnen denk ik. Maar ook dat, dat met, uh, als ze met de Pvv meegaan, vind ik het ook best. Er nou zit de CDA nog zonder leider. Wie, uh, wie is wat u betreft ja. de leider? Dat vind ik wel een probleem, ja. Wie, wie moet de komende jaren dat gezicht worden? Uh, nou, ik zou, ik zou hopen dat die. Minister uh, van Financiën. Uh, hoe is zijn naam? Jan Kees de Jager. Jankees de Jager, dat lijkt me een heel goede man. Nou, laten we ik dat hoop dan. Ik uh, dat hij het de uh, kar gaat trekken. Want in Varen zie ik eigenlijk niet zoveel, moet ik eerlijk te zeggen. Nou, dat advies uit Middelburg uh, nemen we dan mee naar het midden van het land. Dank u wel. Oké. Okay. Dank je wel, Maarten Hag. We horen je later in deze uitzending nog een keer. Het lijkt wel of ze we de markt aan het opruimen waren daar in Middelburg. We gaan naar Pakistan. Schrijver en journalist Rudy Routier reisde vorig jaar door Pakistan en schreef er een boek over. Het vrijheidsplein in het centrum van Lahore vanmorgen vroeg. Groepjes gemaskerde mannen openen het vuur op een bus met cricketspelers uit Sri Lanka. De spelers waren onder strenge politiebewaking op weg naar het stadion voor een interlandwedstrijd tegen het team van Pakistan. Het vuurgevecht in de straten van Lahore duurde een kwartier. Enkele spelers raakten licht gewond. Ja, vandaag, bijna twee jaar geleden, op 3 maart 2009, werd een cricketteam uit Sri Lanka beschoten door moslim-extremisten in Pakistan. Rudy Rottier, dat ja. was voor u de aanleiding om, uh, om, te, vertrekken. om te vertrekken naar Pakistan? Ja, ja. ja. Leg ja. Eens uit. ik was er twintig uh, jaar geleden geweest en toen had je ongeveer twee, gelijkwaardige, twee ongeveer gelijkwaardige religies, zijn de islam en cricket. In Pakistan? In Pakistan, ja. ja. Met uh, gelijkwaardige verering van uh, goden of idolen. En het feit dat de ene religie een aanslag pleegde op de andere... die tot dan toe ongemoeid gebleven was... vond ik een zodanige aardverschuiving dat ik ter plekke wel gaan kijken... Ja. hoe de zaak evolueert. Wat zei mensen in België tegen u toen u zei, ik ga naar Pakistan? Ja, mensen in het algemeen dachten goed gek. Ja. Maar ik ben ook naar, bij mensen op bezoek geweest die er recent geweest waren. En die dachten ook dat het niet noodzakelijk een goed idee was... Ik probeer te reizen van onderuit, dus gewoon te flaneren door wijken... en te praten met mensen bijna bij toeval, of meestal bij toeval. Ja, U reist gewoon in riksja's ook, door die steden ja. daar? En uh, Ja, in de voorbereidende periode was er de, was er de ene aanslag naar de andere geweest. Dus dat uh, leek dus met... toch wel een bezwaar te zijn, om ja. daar zo gewoon te flaneren door drukke markten bijvoorbeeld. Ja, dus mensen zeiden tegen u, ga maar niet, u ging toch, want u bent en natuurlijk een eigenwijze journalist. En dan viel het heel erg mee, ja. Uh -huh. ja. Uh, dus uh, van de eerste dag ben ik daar gewoon vrijelijk kunnen rondwandelen. Het tweede voorbeeld dat men mij op voorhand gegeven had... is dat de grootste werkgever van het land de geheime dienst is. En je weet dus nooit met wie je uh, gesprekken voert. Dat kunnen mensen zijn met allerlei agenda agendas... die dan uh, proberen van uh, je uit je tent te lokken... of via jou andere mensen te bereiken. Maar dat was dus behoorlijk gevaarlijk. Wat, wat was het dan dat u toch dreef om het te doen? Want, de nieuwsgierigheid, dat snap ik, maar het moet iets meer zijn dan dat, zou je denken ja ik, wel, ik dacht ook wel dat uh, ik, ik was er dus twintig jaar geleden geweest en ik dacht uh, wat is er nu zo fundamenteel naar van die cricket onder andere wat is daar nu zo fundamenteel aan de gang en wat maakt dat dat nu door uh, Obama kan beschreven worden als het gevaarlijkste gebied ter wereld ja. Wat, waar ik twintig jaar geleden drie maanden heel pensiebel voor... Ja, dat spoorde door, uh, helemaal niet met uw beeld? Nee. nee, nee, nee. En, en, en het, Achteraf spoort het ook niet met mijn beeld. Nee, want dat is natuurlijk een vraag. U, u komt ja. daar dan aan, dat beschrijft u heel mooi in uw ja. boek... hoe u dan in, in, in een hotel uh, in, in, in tre trek neemt... en ja. denkt, ja, dan ga ik gewoon naar buiten. Ja. En dan ja, stapt en u dan de straat het, op. En dan blijkt dat uh, nog even goed te kunnen als twintig jaar geleden. En blijkt ik uh, in zekere zin populair te zijn... als al zenige blanke in de buurt. En word ik enthousiast bejegend door allerlei mensen die willen uitleggen dat zij niet de mensen zijn die bij ons in de kranten verschijnen. Want dat is wel de behoefte ja, die mensen hebben om dat aan hun uit te leggen. Heel erg de behoefte, ja. Echt een enthousiaste, bijna overdonderende behoefte om het uit te leggen. Ja, dat zegt, zij ah, geen, geen extremisten zijn, geen taliban, dat ze daar geen sympathie voor hebben, dat die aanslagen ook hen treffen. Dat soort dingen willen zij van s morgens tot s'avonds uitgelegd krijgen. Ja, ja, maar dus u noemt het ook af en toe een agressieve gastvrijheid ja, eigenlijk. Dat is het ook, ja. Op bepaalde momenten kon ik bijna niet weigeren om bij mensen te overnachten. Terwijl ik dat liever niet had gedaan nee. om mijn hoofd eventjes te laten, tot rust te laten komen s'avonds. Maar dat beschouwen ze dan als een persoonlijke belediging of als het. Een soort persoonlijke nederlaag dat ze mij niet in hun huis gekregen hebben. Nee. En, en u schreef ook dat mensen van tevoren tegen u zeggen: ja, niet in grote menigte hier ja. begeven, niet in drukke omgeving... En maar u dan komt kom en u je kom permanent in de ja, grote menigte. Je zit daar, als je de straat wil oversteken, zit je in een menigte. Dus uh, daar wonen 10 miljoen mensen in Lahore. En die, ja, elke, elke markt is een overdrukke plaats, elke straat is, uh, heeft files. Ja. Dus je kan die menigte nooit vermijden. Nee. En dan die mensen willen u uitleggen van nou, ja. wij zijn die fundamentalisten niet. Heeft u ja. ook wel fundamentalisten ja. gesproken? Mensen die zeiden wij zijn wel die fundamentalisten. Ja, ja. en onder andere moela's van vrij prominente moskeeën. En daar krijg je dan een... Uh, enfin, voor mij was dat een vreemde ervaring. Omdat zij vriendelijk zijn. Heel, heel vriendelijk en heel gastvrij zijn. En tegelijkertijd milde tot extreme kritiek geven op christendom. En mij willen betrekken bij hun betoog. Dus bij wijze van spreken, mij willen bekeren terwijl ik daar een interview zit af te nemen. U moet zich tot de islam bekeren dan? Ja, want wij christenen, enfin, ik noem mijzelf voor het gemak nog maar, omdat ik uit de christelijke wereld kom, christenen. Maar wij christenen zijn kinderen, zeggen ze dan. Wij hebben niet de volwassen boodschap van Mohammed gehoord, of van de Koran gehoord. Mm -hmm. En zijn dus in een primitief stadium blijven steken. Maar ja, ja. voor de rest zijn er geen ideologische verschillen tussen ons beiden. Dus ik kan alles aannemen wat... Er is, er is zo echt een, een betoog dat van hen uitgaat dat op overtuiging uh, gefixeerd is. Ja, ja. En maar u was niet overtuigd, begrijp ik? Ik zelf niet, maar mijn tolken telkens wel. Dus oh ja? dat uh, tolken die, die helemaal uit een andere richting kwamen. En na het interview waren die helemaal van stag en uh, bereid om... Uh, dus u moest steeds weer maken. nieuwe tolken nemen? Of? Ja, het was ook in verschillende plaatsen, dus het was niet bij dezelfde. Oh, okay, okay. Maar blijkbaar hebben ze dus op Pakistani ja. een grote aantrekkingskracht. Ja, en dat heeft mij uh, verbaasd en gealarmeerd eigenlijk. Ook uh, naar aanleiding van wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Er is geen verweer tegen extreme religieuze praat. En zelfs mensen die in oorsprong een seculier gedachtegoed hebben... als ze in discussie gaan met uh, extreme mullahs, capituleren zij meteen. Hoe komt dat dan? Ja, neerst op dat het gevaarlijk is zoals we Precies, vandaag... Dus het is gewoon legden. voor je veiligheid beter om ja, worden? je kunt beter te je gedijst houden en geen tegenwoord geven, want het gebeurt nogal eens dat mensen die tegenwoord geven vermoord worden. Maar had u die angst niet dan? Of, of was het veel nee, van het ik gesprek? Stond buiten. ik stond daar buiten. En ik, ik was ook nuttig voor en ik zou een boodschap naar het westen brengen. Ja. Maar u zegt, die, die, die Pakistaanse tolken die, die staan, die wonen natuurlijk in dat land, ja. dus die hebben dan geen keuze. Is dat dan alleen een keuze uit angst? Nee, nee, nee, nee, in dit geval waren ze ook echt door de argumenten. Maar het feit dat iedereen uit schrik niet in een debat gaat met die mullahs maakt dat er ook geen, uh, geen argumenten de ronde doen. Dus mensen staan eigenlijk naakt voor die mullahs En die mullahs zijn gehoefd in die debatten. Ja. En die hebben zo de overhand. Ja, maar tegelijkertijd zijn, zeggen de mensen op straat tegen u, ja wij zijn niet van die fundamentalisten, ja. wij willen ook maar gewoon... Dan, uh... Bijvoorbeeld als dan de gouverneur van Punjab neergeschoten wordt, is er een deel van die mensen die zeggen, wij hebben daar niks mee te maken, die wel gaan betogen ten voordele van de moordenaar. Dus het is een geconflictueerde situatie ook bij mensen zelf. Maar het is dubbel, want de mensen ja. zelf, als je goed met ze praat, zijn ze helemaal geen moslim, nee. maar ze gedragen zich exactief... wel als zodanig. Zijn ze Sofis, dus van een heel gematigde versie van de islam. Hmm. Maar op bepaalde punten voelen zij ook dingen die de islam aangedaan worden als kaakslagen aan. En ja. komen ze ook in verzet daartegen. Ja. Maar hoe kijken ze tegen het westen aan, bijvoorbeeld ja. tegen de westerse betrokkenheid in Afghanistan, wat natuurlijk naast ja. Pakistan ligt? Wat Negatief door de band. Ja. Alleen de, een kleinere linkse partij in het land is pro, die... Uh, westerse inmenging in Afghanistan. En werd u daar ook op aangesproken? Van wat doen jullie niet niet ikzelf, nee, want uh, België is daar nauwelijks aanwezig. Dus, uh, en dat weten ze ook wel? Dat weten ze wel. We oh, ja? uh, weten ja. Ja, welke ja, landen er ja, wel... Ja. Van Nederland ja. weten ze ook dat wij daar wel maar, zitten. Ik heb het niet zo getest, maar ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar de Amerikanen zijn natuurlijk de grote boosdoeners, omdat die ook in Pakistan meer en meer... Uh, onbemande vliegtuigjes aanslagen laten vlegen tegen vermeende extremisten. Ja. Het is een heel erg gespleten land ja, eigenlijk dan, ja. moet je constateren. Het is op verschillende manieren gespleten. Het is, het is eigenlijk geen eenvormig land. Het is een, uh, een uh, frats van de geschiedenis eigenlijk, dat het land ontstaan is. En uh, er is geen samenhang tussen Balochistan en Punjab. Er is, ik heb geen enkele Balochie gesproken die bij Pakistan wil zijn. Dus als dat een beetje slecht loopt en er is een rebellie aan de gang, dan kan Balutjes dan het volgende deel van het land zijn dat zich afspreekt. Want dat is een deel van het land ja. uh, wat zichzelf onafhankelijk zou willen zien? Ja, uh -huh. denk ik wel ja. En die hebben een groot deel van de rijkdommen, minerale rijkdommen van het land. En zijn dat dan moslims of niet? Dat zijn ook moslims, Heel ja, ja. het land is in meerderheid, een grote meerderheid moslim. Ja, maar is dat dan ook een gevaar dat dreigt? Dat dat land uiteindelijk uit elkaar gaat vallen? Dat denk ik wel, ja. Zonder, uit, zonder uitwendige druk zal het land uit elkaar spatten volgens mij. Maar dat is dan ook weer een frats van de geschiedenis. Ja. En uitwendige druk, waar moet die dan vandaan komen? China, of, China is volop een haven aan het bouwen in Balochistan. En China heeft er dus baat bij dat Pakistan bij elkaar blijft. En de Verenigde Staten hebben we er baat bij dat... Ja. met name de nucleaire wapens niet verspreid geraken... over de verschillende provincies van nee, Pakistan. Nee, dat is misschien niet een heel erg goed idee, nee. denk ik. nee. De vraag was, die u zich stelde, van de, ja, hoe zit het in Pakistan? Cricket en islam hielden zich twintig jaar geleden redelijk ja. in balans. Uh, hoe is het nu met die balans? Wel, die balans is verstoord omdat er ook een soort fundamentalistische tendens in de cricketploeg heeft uh, plaatsgevonden. Twintig jaar geleden waren dat de playboys van het land die cricket speelden. En die dus aan de muren van uh, studerende meisjes hingen. <lacht> en uh, sindsdien is er een uh, tendens geweest waarbij dat de waarden groeien. Groeide. En uh, ja, het is een team onder leiding van Inzaman Hul Haq, die sympathie die hopelijke sympathie heeft voor Jamaat-Islami, een fundamentalistische partij. Mm -hmm. En onder zijn bewind heeft er de enige christen in het ploeg zich verkeerd tot de islam en die is ook met een lange baard beginnen spelen. En naarmate de baarden groeiden, groeiden uh, groeide ook de, het aantal verloren wedstrijden... Mm. En, uh, dus, en geluk, op, op, dus playboys spelen beter cricket dan, uh, dan de moslims. Op dat gebied blijkbaar wel. Ja. En tijdens persconferenties werd er dan naar Allah verwezen. Het was Allah's wil dat we verloren. <lacht> en en zo'n persconferentie heeft meer gedaan tegen het fundamentalisme... dan alle propaganda samen. Want pikten de Pakistanen dat dan? Nee, tuurlijk niet. Ze dachten, die, die, die. Dus uh, ze, ze baden, ze, hun, ze hielden hun gebeden voor en na de wedstrijd. Ze hielden de persconferentie tegen omdat ze... ...met gebeds, uh, stonden in conflict waren en ze hielden hun vast tijdens de wedstrijd. zodanig dat ze niet tot echte prestaties nee. meer kwamen. Maar dan zegt u eigenlijk van de ploeg is dan wel geïslamiseerd, maar het volk... Het is intussen wel... weer ongedaan gemaakt. Het oh. is de tegengestelde tendens. De behoorlijk. baarden zijn er weer af? Ja. Oh, ja. En ze hokken weer, weer, weer beter. Of ze krikken weer beter. ze weer beter. Maar dan? ze zijn nu met een corruptieschandaal weer gefnuikt. Oh. Ja. Maar dat was ten tijde van de fundamentalistische fase ook zo. Toen hebben ze ook een corruptieschandaal gehad. Waarbij dat er wedstrijden of punten verkocht worden, werden. Maar hoe zit het nou met de balans tussen cricket en islam? Ja, ik denk dat islam een groter belang gekregen heeft en cricket een minder belang. Hm. Maar ik ben op een van mijn laatste dagen naar een cricketwedstrijd geweest en nog altijd 75.000 dansende toeschouwers. Dus het is nog altijd wel wat religie. Er is nog wel religie in ja. de cricket ook wel. En het... merk je nou ook nog in, in generaties... Oh, ja. dat je zegt dat het heel verschillend is... Uh, tussen jongeren en... Middelbare leeftijd ouder ten aanzien van de mate van islam. Twintig uh... ja, jaar geleden was dat zo. De jongeren leken zich uh, te ontrukken aan, uh, aan de tradities. Hm. Maar nu is het eerder andersom. Dat de ouderen ja, ja. zich zorgen maken over hun kinderen die zo radicaal zijn. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. dat is een generatiewissel blijkbaar. Ja, ja. En hoe zit het met de revoluties die wij nu in het Midden-Oosten zien? Uh, uh, is dat iets wat ook in Pakistan kan gaan gebeuren? Of is dat al, heeft dat al plaatsgevonden in Pakistan? Wel, zij zijn in elk geval één station verder. In die zin dat al met horten en stoten een democratie gevestigd is in Pakistan. Dus de vrijheid van meningsuiting is in grote mate aanwezig. De kranten zijn heel vrij, zolang ze niet over religie schrijven. Maar dat is dan een dubbel verhaal, want net vertelde ja. u ook dat die moela's met je praten en zeggen ja. dat je moet bekeren dat je anders een probleem hebt. Ja. Dus wat is het nou? Is het nou een vrij land of is het geen vrij land? Wel, het is een vrij land met uitzondering van religie. En uh, je kunt in de kranten lezen, scheldtirades lezen tegen de president, bijvoorbeeld die meneer 10% uh, genoemd wordt, omdat hij... Uiteraard eh, corrupt is. Ja, ja. Dat is de man van Benazir Bhutto die is ja. omgebracht en hij is nu ja. de president. Ja. En maar over de, de religie moet je verzwijgen moet je ja, en meedoen. Op, op een bepaald moment praat ik met de ex-hoofdredacteur ex van de uh, Daily Times. En die zei op een bepaald punt hadden wij iemand een bericht laten schrijven... over een Mullah warlord in de buurt van de Kyberfaas. En uh, op een of andere manier heeft die warlord Mullah dat bericht onder ogen gekregen is de journalist gekidnapt en heeft uh, Moula getelefoneerd naar de hoofdredacteur terwijl hij met zijn voet op het hoofd van de journalist stond en ene, ene hand een mobiel telefoontje andere hand een mes en hij zei aan de hoofdredacteur ga je nog ooit over mij schrijven dan gaat het hoofd eraf van je journalist Zo. en uh, de conclusie was snel getrokken ja. En er is nooit nog een woord over die moela verschenen. Nee. Maar dat is toch een heel merkwaardige situatie... dan dat ja. je een land hebt waar vrijheid en democratie is... alleen niet over religie, terwijl religie ja. ongeveer het belangrijkste is... in het leven van de meeste inwoners van dat land. Ja, dat of is, dat, dat, is, dat dat is voor betwisting vatbaar natuurlijk. Oh, ja? okay. Het belangrijkste is dat het economisch een beetje beter zou kunnen gaan. Want uh, je hebt langs de ene kant de, de, de sfeer van de religie... de sfeer van verminderen of echte kaakslagen... En, een soort bindingsmiddel tussen veel inwoners, maar langs de andere kant heb je een politiek systeem dat weliswaar democratisch is, maar waar veranderingen nooit tot stand komen. Hm. En partijen beloven landervorming, maar die landervorming komt er nooit van. En als je in de laagste categorie geboren wordt, dan heb je bijna geen kans om hoger op te geraken. En dat is de fundamentele frustratie van mensen. En religie speelt daar af en toe op in. Ja. Maar de sociaal-economische omstandigheden is eigenlijk het eerste waar mensen mee bezig zijn. Ja. Ja. Maar dat, dat is dan ook merkwaardig. Want wel ja. vrijheid om daar dan over te schrijven, ook blijkbaar. Mm -hmm. Maar nooit een verandering ja. En hoe komt het dat daar nooit iets aan kan veranderen? Wel, je hebt een soort afwisseling tussen democratie en staatsgrepen in Pakistan. Wat maakt dat elke keer als een partij beloften doet, ze nooit de tijd krijgt om de beloften te realiseren. En daarna, als ze de beloften niet realiseert, afgestraft te worden door de kiezer. Ja. Dus voordat zoiets kan gebeuren, is er een nieuwe staatsgreep gebeurd en is het systeem weer uh, ongedaan gemaakt. Ja, is het niet een hopeloos land eigenlijk? Redelijk hopeloos. Langs de andere kant, het talent is ongelooflijk. Je hebt daar uh, op een bepaald moment kwam ik in een school een jongetje van 12 jaar tegen. En die had nooit les gekregen in wat dan ook, Afghaanse vluchteling. En die zit daar uh, portretten tekenen van iedereen die hij tegenkomt. En schitterend, ongelooflijk. Dus vanuit het niets. Zijn daar dingen blijkbaar mogelijk? Ja, en u schrijft ook dat jongetje zou het kunnen redden, maar misschien ook niet. En die kans schoten van niet. En, ja. dat, en dat is eigenlijk hetzelfde geld dat voor Pakistan. Ja. ja. Dat vind ik wel, ja. De kans is oneindig veel groter dat het niet lukt en dat het wel lukt. Ja. Maar de potentie is er. We gaan even naar Pakistan zelf toe, want uh, vanochtend is daar de minister voor Minderheden doodgeschoten, Shabazz Bhatti, voor zijn huis door extremistische moslims. Hij behoorde tot de christelijke minderheid in Pakistan, was een bekende tegenstander van de omstreden blasfemiewetgeving. Vorig jaar werd een Pakistaanse vrouw, Asia Bibi, nog ter dood veroordeeld. wegens belediging door de profeet Mohammed. Extremistische geestelijken hadden die eerder al met de dood bedreigd. Uh, aan de telefoon hebben we correspondenten Susanna Koster in Pakistan. Susanna, jij staat op het moment bij het huis van de vermoorde politicus. Wat zie je daar op straat? Nou, precies te zijn. Ik ben er uh, naar op weg. Ik ben er bijna. Ik ben er vanochtend ook geweest. En uh, toen stonden er mensen uh, ja, te posten voor, de, voor het huis. Uh, zijn aanhangers, ook andere christenen, um, en um, ja, die waren allemaal natuurlijk ontzettend boos. En ook om verschillende redenen. Je zou denken dat ze zouden zeggen van hier zitten extremisten achter, maar sommigen zagen hierin een um, samenzwering tegen de partij waar hij bij hoorde. Anderen weer een samenzwering tegen christenen. Uh, en andere mensen zullen zeggen dit is gewoon een aanslag. Uh, uh, zoals die ja, in, in januari gepleegd werd uh, op uh, een gouverneur. Uh, omdat beide personen tegen de blasfemie waren. En dat is een heel erg um, ja, hoog oplopende zaak hier in Pakistan. Ja, en hij uh, behoorde tot de christelijke minderheid. Uh, had sowieso dan al een hele lastige positie, kan ik me zo voorstellen. Dat had hij, maar het, het aparte is wel dat hij, in tegenstelling tot de man die vorige maand of in januari vermoord is, veel minder uh, controversieel was in de zin dat hij niet dingen heel erg hoog opspeelde. Hij speelde een grote rol achter de schermen en daarom zat hem eigenlijk ook zijn kracht. Hij had, hij had een diplomatieke kracht die hem eigenlijk best wel geliefd maakte onder verschillende uh, persoonlijkheden en uh, ook veel contact had met uh, moslimleiders en dergelijke. Ja, even naar Rudy Routier in de studio. Meneer Rotier, het feit dat zo'n minister dan uh, dood wordt geschoten... is dat gewoon weer een zoveelste aanslag? Of toch ook weer een verergering van de situatie in het land? M wel, mijn aanvoeling is dat het in de loop van uh, de 60-plus jaren dat Pakistan bestaat... Dat er, een, dat er een verhenging plaatsvindt van wat er nog uh, religieus getolereerd wordt. En dat er een soort onverdraagzaamheid toeneemt. Van die langzamerhand christenen, hindoes, amadia heeft uh, getroffen. Ja, maar... En die blasfemiewet is uiteraard de uiting van die onverdraagzaamheid. Ja, en die verdraagzaamheid was vroeger groter, zegt u, toen u dat 20 L jaar geleden en... voor het eerst was. Ja, de, ja. Ja. En die was zeker uit verhalen die ik over de jaren 60 hoorde... ...was die nog veel groter in die periode. Ja. Susanne Koster, even terug naar jou... ...onderweg naar het huis van de doodgeschoten... ...Pakistaanse minister van Minderheden. Uh, betekent dit dat, dat andere gematigde krachten... ...nu nog weer uh, voor hun leven moeten vrezen... ...en nog voorzichtiger moeten gaan worden? Nou, dat, dat doen ze inderdaad wel. En hoe meer mensen voor hun leven vrezen... hoe minder uitspraken ze doen... hoe minder ze hun eigen idea idealen gaan verdedigen... en hoe meer macht en hoe meer ruimte die extremisten krijgen... dat zie je nu al. Je ziet bijvoorbeeld bij de moordenaar van de vorige persoon... die. Die hier is um, uh, vermoord. Uh, die kreeg um, felicitaties. Die werd beschouwd als een held. Maar de mensen die opkwamen voor de man die vermoord was, en dat was de man die opkwam voor um, ja, men, ja, die eigenlijk de godslasteringswet wilde veranderen, die kreeg veel minder aandacht. En het is niet dat mensen die hem geen aandacht willen geven, maar gewoon niet durven te geven. En ik denk dat deze moord daar eigenlijk alleen maar aan toe bijdraagt. En en um, ja, wat net ook al gezegd werd, ik heb in vijf jaar dat ik hier ben al gezien hoe uh, zeer die ruimte van de gematigden is afgenomen. En vooral de laatste jaren is dat gewoon alleen maar nog, nog meer toegenomen. Ja. En wat betekent dit nou bijvoorbeeld voor zo iemand als Asia Bibi, een vrouw waar we regelmatig aandacht hebben besteed hier. Dat is een vrouw die ook veroordeeld is wegens belediging van de profeet. Uh, ze zit nog in de gevangenis in afwachting, uh, is in, in principe te dood veroordeeld. Moeten dit soort mensen voor hun leven vrezen nu? Nou, dat, dat moeten ze sowieso. Uh, mensen die uh, beschuldigd worden van godslastering, zelfs al worden ze vrijgesproken, dan moeten ze voor hun leven vrezen. Want eenmaal beschuldigd ben je schuldig, in de ogen van, van veel mensen hier nu. Um, ik denk dat het heel moeilijk wordt voor de overheid om uh, nu nog stappen te ondernemen die haar kunnen ja, redden van, van een bepaalde gevangenisstraf. Want de overheid heeft al laten zien dat het niet durft op te staan tegen extremisten. En dat heeft ook een soort uh, precedent geschetst voor het publiek uh, om dan ook maar niets te durven zeggen of te durven doen. Ja. Dus ik denk dat er voorlopig helemaal niets met die zaak gebeurt um, en dat niemand daar nog echt uh, voor op durft te komen vanuit de overheid. Maar er is bijvoorbeeld ook één vrouw uh, die heeft geprobeerd de godslasteringswet te veranderen. Die vrouw die staat nog steeds voor de principes, maar ook zij uh, is beperkt in hoe hoe vaak ze haar huis uitgaat, uh, uh, wat ze nog zegt en, en uh, waar ze nog spreekt. Dus het wordt allemaal veel en veel meer beperkt voor mensen nu. Ja, goed. Dankjewel, Susanna Koster vanuit uh, Pakistan. Laatste vraag, Rudy rotier. Uh, ja, ik kan niet anders dan concluderen dat het, dat het echt de verkeerde kant op gaat met Pakistan. Ja, maar het gaat met golven. Soms afhankelijk, er is nu bijvoorbeeld ook een rel rond een lid van de Amerikaanse ambassade... En uh, dat heeft, het lid van de Amerikaanse ambassade heeft twee Pakistanen op straat doodgeschoten. En uh, normaal zou hij met zijn diplomatieke onschendbaarheid het land uitgekund hebben. Maar nu is er volkswoede geweest, betogingen en wordt hij in het land gehouden. Als daar rond de woede zich zou concentreren, is dat iets wat veel meer in het kamp van de seculieren zich kan afspelen. En is dat iets wat niet noodzakelijk de religieuzen ten goede komt. Maar als er zoiets gelijk met die gouverneur uh, twee maanden geleden gebeurt, ja. wordt dat door de fundamentalisten gebruikt om volkswoede rond geloof te, te, hmm. te propageren. Dus het hangt van evenementen af of het in welke richting het zal ja. gaan. Maar je ja. begon met te zeggen, van ik snap niet dat Amerika daar zo negatief over is. Als ik je hele verhaal gehoord heb, snap ja. ik het wel. Ja. Jij zelf ook. Ik snap het wel, maar het, het, is, het gaat om een minderheid die, die zich in die richting uh, uit. Ontwikkelt. Ja. ja, maar de meerderheid zwijgt en uh, loopt uh, mee. Okay. En jij wilt het eigenlijk opnemen voor de gewone Pakistan. Als dat zou kunnen. Ja. Goed, na het nieuws van half drie gaan we verder praten aan deze tafel met Frank Bosman. Hij is theoloog en filmkenner over de film The Ride, die morgen in première gaat. Govert Buis heeft zijn eigen gedachten over de opstandige jongeren in het Midden-Oosten. En we spraken met Rudy Rotier, Vlaams journalist. Hij reisde door Pakistan. Over twee uur begint het Radio 1 Journaal. En de collega's zijn benieuwd naar uw mening. Tim Overdiek, wat is jullie vraag vandaag? Nou, niet echt de mening, maar input. Gewoon uh, vertel maar eens wat u weet. Uh, dat is denk ik een subtiel verschil. Een heel simpele oproep, dit keer voor de luisteraar. Zijn u bij het stemmen rare, verkeerde? opmerkelijke dingen opgevallen. We hebben onze eigen verslaggevers in het land, maar u als luisteraar bent uh, in dit geval uh, net zo goed op de hoogte. Uh, reageer via ons Twitter-account, apenstart NOS Radio 1, of onder het weblog van het Radio 1-journaal op onze site NOS.nl. Zijn u bij het stemmen rare, verkeerde of opmerkelijke dingen opgevallen? Reacties na half vijf. Nu is het nieuws van half drie met de Hark. Radio 1 Het NOS-journaal bij de verkiezingen voor provinciale staten had om kwart over twee 20 van de kiezers gestemd. Dat meldt onderzoeksbureau Sinovet. Dat deed vier jaar geleden geen metingen, waardoor het cijfer lastig is te vergelijken. De opkomst is een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Verrassend is dat niet, omdat de opkomst bij provinciale verkiezingen altijd lager is. De Libische leider Gaddafi heeft opnieuw een toespraak gehouden. Daarin zei hij onder meer dat de macht in Libië bij de inwoners ligt... omdat het land geen presidentieel systeem heeft. De belangen van alle Libiërs worden volgens hem goed vertegenwoordigd... door speciale comités. Hij benadrukte dat hij de buitenlandse media niet volgt... omdat die onwaarheden zouden melden. En Nobelprijswinnaar Mohamed Younous is in Bangladesh ontslagen bij zijn eigen bank. Hij kreeg in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede voor het verlenen van microkredieten. De 70-jarige Younous is nu ontslagen door de Centrale Bank van Bangladesh omdat hij te oud is. Maar op de achtergrond speelt waarschijnlijk mee dat hij en premier Hassina met elkaar overhoop liggen. Sinds Younous in 2007 probeerde een politieke partij op te richten. En dat waren de hoofdpunten. Awb verkeersinformatie viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en Renkum 6 kilometer. heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Radio 1 dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Frank Bosman... theoloog en filmkenner over de film The Ride. Gaat morgen in première. Govert buis over de opstandige jongeren in het Midden-Oosten. En Rudy Rotier, met hem spraken we over Pakistan. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD... of stuur een mail naar dag@eo.nl. Frank Bosman, cultuurtheoloog, katholiek cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg en filmkenner. Morgen gaat uh, The Ride in première. Een film over een Amerikaanse priester. die zich in Italië verdiept in duiveluitdrijving. U heeft uh, op onze zoek de film bekeken. Ja. Is dat wat? Ik vind het een hele leuke film. Uh, voornamelijk omdat er gewoon hele mooie special effects in zitten. Anthony Hopkins speelt de uh, oudere priester een prachtige acteur. En wat ik het allerleukste vind, als je het vergelijkt met andere exorcismefilms... als The Exorcist en uh, Stigmata en The Exorcism of Emily Rose... daar gaat het altijd over vurige priesters die aan, aan die tocht beginnen... en gedesillusioneerd en celibaat gebroken eindigen. En het is precies andersom. Iemand begint sceptisch, iemand begint twijfelend... en hij groeit tijdens de hele film in het geloof. We gaan even luisteren naar een stukje uit de film last year the vatican received over a half a million reports of demonic possession no, no, no, no, no, no. It's not the devil It's just a very very sick girl Ja, dat was Anthony Hopkins die je hoorde schreven. <laughs> en die zei tegen een demon: geef me je naam. En dat is in, die, in dat hele exorcisme gebeuren altijd een groot iets. Als je namelijk de naam van iets of iemand weet, dan heb je ook macht over. Want op dan moment, kan je hem uitdrijven. Volgens het oud testamentische idee, inderdaad. op het moment dat, he, Een naam geven betekent betekenis, betekent ook macht. Dus op het moment dat je weet hoe die demon heet, hoeveel je hem zover kan krijgen... dan kan je er ook ja. macht over uitdrijven. Of... Even naar de hoofdlijn van de film. Zou je ja. een paar schetsen willen tekenen voor ons? We hebben een, een, een, een sceptische uh, Michael, gespeeld door Colin O'Donoghue. En hij is net diaken gewijd. Maar hij is eigenlijk naar het seminarium gegaan... omdat hij het uh, thuis zo verschrikkelijk rot had. Dus hij is niet echt gemotiveerd. Hij wil uh, niet verder gaan op het seminarie voor zijn priesterwijding. Komt uh, bij een verkeersongeluk. Ziet hij gebeuren. Hij ziet een vrouw. Levensgevaarlijk gewond. En die vraagt aan hem. Hij ziet alleen, hij ziet alleen maar een boordje. Wilt u mij de ziekenzalving, het laatste sacrament geven? Nou, hij mag dat officieel niet, want hij is de jaken, maar kniezer die daarop let. Hij doet dat prachtig. En op dat moment ziet zijn uh, rector van het seminarium. die ziet hem en die zegt. Jij bent geknipt om priester te worden. Ja, maar ik ben zo sceptisch. Ik stuur jou naar Rome op een heel belangrijk uh, uh, cursus. die echt trouwens in 2009 gegeven is. Namelijk een exorcismecursus aan het pauselijke Ateneum Regina Apostolorum. En daar komt hij de, de oudere wijze priester Lucas tegen... gespeeld door Hopkins en samen gaan zij dus aan de slag... Om mensen te exorceren. Want, want dat zou hem kunnen helpen om, dat, om die sepsis kwijt te raken. Is dat de gedachte? Dat is de gedachte van de rector. En al die exorcisme-scènes die je daar heel visueel, prachtig en gruwelijk weergegeven ziet, zijn niets anders dan uh, symbolische uitwerkingen van het hele proces wat die jongen, die jaken, zeg maar, in zijn eigen geest moet doormaken. Hij moet zijn eigen demonen, psychische demonen aankijken. Hij moet zijn eigen ongeloof in God en in de wereld en in zichzelf aankijken. En ja, klaarkomen zeg maar, psychisch met zichzelf. En, en alles wat daarbuiten gebeurt, is niks anders anders als een visualisering van het innerlijke proces. En daarom vind ik het ook een hele mooie geslaagde film. Omdat het dus niet gaat om, om, om duiveltje trappen... maar het gaat over het proces dat je zelf elke dag eigenlijk... ieder van ons elke dag opnieuw moet doormaken. Gaat het niet over duiveltje trappen of gaat het ook over duiveltje trappen? Ik denk dat, dat uh, duiveltje trappen uh, uh, in de film zit... omdat uh, uh, ook het grote publiek moet aanspreken. Dus het moet er lekker spectaculair uitzien. Nou, iedereen weet, scènes zien er altijd prachtig visueel uit. Daarom is het ook gekwalificeerd als een horrorfilm... Maar ik vind het veel belangrijkere tweede gedeelte van de film... wat eronder speelt over die innerlijke bekering. Maar zien, zien mensen die, die laag, denk je? Van die innerlijke bekering? Nou, ik denk dat mensen voornamelijk eh, eerst die heftige zetten zien. Yeah. Want ja, die, die branden in je bewustzijn. Maar ik denk als mensen iets langer over nadenken en ook met elkaar over gaan praten... dat die tweede lijn er toch wel heel duidelijk ja. in zit. Omdat je begint met een twijfelende diaken... en je eindigt met een, een, een tevreden uh, priester die de biecht afneemt. Hm. Nou, daartussen is iets gebeurd. Maar ik zag bijvoorbeeld een voorfilmpje ervan in de bioscoop... en daar hoef ik niet heen. Alleen maar die verschrikkelijke scènes. Ja, maar af. die doen ze in die trailer... om zoveel mogelijk mensen in die bioscoop te krijgen. Maar je moet, je moet echt naar de film toe gaan... en dan desnoods bij die scènes even je ogen dicht doen. Maar het is een film die echt de moeite waard is. Maar geldt dat alleen voor katholieken? Nee, ik denk dat de film voor iedereen interessant is. Zowel voor mensen die horror uh, heel erg interessant vinden... als mensen die geïnteresseerd zijn in, in het visualiseren... van een innerlijk proces uh, van demonuitdrijving en, en het constant nadenken over wie ben ik en wie is God. En geloof ik nog wel in hem. Plus, als je nog een beetje bijbels onderleg bent... vind je in de film ook heel veel bijbelse verwijzingen. Zo heet de jongen die na, uh, de jake, die heet Michael. Een verwijzing naar de aartsengel Michael... die in de Apocalyps het grote beest moet uh, overwinnen. De oudere priester heet Lucas, naar nou de evangelist. Lucas die van alle evangelisten het meeste met demonuitdrijvingen had. Hij heeft er vijf besproken in zijn evangelie waar overigens vier mannen en één vrouw worden uitgedreven. Dus uh, de mannen hebben dat kennelijk harder nodig dan de vrouwen. Kan het bevestigen ja. En de duivel die uiteindelijk uh, op het laatst van de film... uit Lucas, uit de oude priester, gedreven moet worden, die heet Baal. En dat is natuurlijk de iconische, ja. oud testamentische afgod... die, die uh, in, in alle boeken van het Oude Testament uh, bestreden wordt. Ja, Michael zit een jaar op het seminarium en gaat dan naar Rome... U heeft ook een jaar op het seminarie gezeten. Ja, in Den Bosch, op het Sint-Jan Centrum. Waarom bent u eraf gegaan? Nou, eigenlijk de mooiste reden die ik me kan verzinnen... want ik kwam mijn vrouw tegen. Aha, en dan kan je niet meer verder. <laughs> nee, want helaas mogen katholieke priesters uh, niet trouwen. En uh, ik kwam naar haar in de kapel. Ze zat heel vroom op de achterste bank in de kapel... met verschrikkelijk mooie, lange, krullende rode haar. <laughs> Wat deed ze mij, daar dan ook? Bidden. Oh, bidden. Okay. En Een vriend, ja, ja. vriend zat naast mij en die zei... heb je die mooie vrouw gezien? Dus ik denk, ja, ja, dus ik kijk achterom en ik zag haar... Ja, en toen was, het, toen was het zo over. Toen had ik geloof ik nog één maand voor de show moest ik erover nadenken. Maar vanaf dat moment wist ik, als zij wil, is, is dat de mijne. En dan word ik geen priester. En dan word ik geen priester. En dan ga ik naar de universiteit, dan ga ik theologie studeren. Dan word ik cultuurtheoloog en dan kan ik hier in de studio. Zo, is, zo, is, <lacht> zo, zo is, is het gedaan. gedaan ja. En alts dat. Sorry? alts dat was ik natuurlijk intens bedroefd geweest... en had ik geheel in de romantische traditie... ellenlange liefdesgedichten geschreven... Uh, over de verloren liefde. Maar ik als denk, priester? Ik denk, nee, ik denk ja. het niet. Want op het moment dat je dus zo'n aanvechting hebt... en dat je tegen jezelf zegt... als deze vrouw met mij verder wil, geef ik mijn priesterroeping op... dan als het over innerlijke demonen hebben... Hè, waar de film ook over gaat... Uh, op het moment dat je dat bij jezelf constateert... dan moet je eigenlijk ook de stap zetten van... goh, zit ik hier als celibatair priester? Want he, dat, dat ja, nog zit, ik dan wel goed. zit dan wel goed. Even naar duiveluitdrijving. Ja. Want veel mensen zullen denken, wat is dat? Ja. Wat is dat? Nou, het is een heel oud ritueel... wat ook al in het Oude Testament beschreven wordt. Koning Salomo schijnt er nogal bedreven in geweest te zijn... En uh, de katholieke kerk kent een hele traditie. Vroeger was het ook een lagere wijding. Voordat je diaken werd, werd je koster, accoliet en exorcist gewijd. Oh. Dat is verdwenen met de Tweede Vaticaans concilie. Voordat je diaken was, mocht je ja. al duivel uitwerken. Ja, dat was een lagere wijding. Maar Want de gedachte is dan dat er slechte geesten in jou kunnen zitten... en een geestelijke, kan die eruit uh, toveren of uh, trappen, zoals je net zei? Nou ja... Elke priester is in principe ook nu nog een zogenaamde klein exorcist. Dus dan mag je de lichte gevallen behandelen, maar elk bisdom heeft idealiter een groot exorcist. Dat is heel heel geheimzinnig en die doet de zware gevallen. Nou in de middel uh, even. Wanneer ben ik een lichtgeval en wanneer ben ik een zware geval? Nou, nou ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Maar met de intrede van de psychologie, eh, zeg maar de afgelopen eeuw, anderhalve eeuw... zijn er heel veel gevallen die vroeger geëxorceerd geexor werden... omdat ze het be demonisch bez bezeten zouden zijn. Die worden nu doorverwezen naar de psycholoog en de psychiater. Dus het exorcisme bestaat nog wel in die zijn de Katholieke kerk. Die zijn ziek. Maar heeft vooral een therapeutisch en een pastoraal doel. Op het moment dat iemand met zijn demonen worstelt... kan het heel helzaam werken om samen met een priester te winnen... genade af te Bijvoorbeeld als je stemmen genezing. hoort, of hoe moet ik me het concreet voorstellen? Nou, ik kan mij voorstellen, als je heel erg um, gelovig bent en je hoort stemmen bijvoorbeeld... dan ga je niet zo, zo snel misschien naar je psycholoog, want je kent geen psycholoog... dan ga je naar de pastoor of naar, of naar je werken. Je zegt, joh, ik hoor allemaal stemmen. En priesters worden op dit moment al, al jaren getraind om dan niet gelijk met het duivels te gaan uitdrijven... maar om eerst goed te luisteren en te denken, goh, ik zal deze meneer of mijn vrouw ja. doorsturen naar een psycholoog of psychiater. Want uitdrijven doe je met wijwater? Ja, als je dan het hele ritueel erbij wil betrekken... heb je een wijwater, een, een je hebt een kruis... Uh, je hebt een hele litanie waarin je allerlei... Uh, he, de voorspraak van de heilige en Maria en, en de martelaren en zo aanroept. Uh, en allerlei hele lange gebeden die erbij ja. horen. Maar en gebeurt het is, dat het, nog? Ja, het, het In gebeurt Nederland? nog. Ja, het gebeurt nog. En, en is het, ja, het, is het zo dat je als, je... als je alle zeg maar, psychiatrische gevallen uh, en uh, symptomen... als je dat er aftrekt... Ja. blijft er dan iets over waarvan je, waarvan je kunt zeggen dat is echt... Dat, is dat hangt eraf van hoe je naar het kwade kijkt. Hè. Mm -hmm. je, kan, je kan over het kwade denken. Of over de boze denken. Mm -hmm. Op het moment dat je dus het over de boze hebt. De duivel, de satan. Dan is er iets buiten jou. Wat in jou komt. En probeert jou naar het slechte toe te trekken. En die kan je uitdrijven. Maar op het moment dat je het kwade ziet als een onpersoonlijke macht. En dat, dat wij elkaar aandoen. En we zijn elkaars duivel. Mm -hmm. Zonder dat we ziek zijn. Zonder dat we ziek zijn en je kijkt dan het kwade ongepersonificeerd... Als, een, als iets wat nou eenmaal in onze gebroken werkelijkheid bestaat... dan kan je het niet feitelijk uitdrijven... maar je kan het wel ritueel uitdrijven. Met het therapeutische uh, principe wat ik net uitlegde. Hm. Dus het ligt er een beetje aan hoe je naar de duivel en het boze kijkt. Ja, en wat denk hm. je zelf? Hoe definieer jij het kwade zelf? Um, ik denk dat ik de neiging heb om het kwade als iets onpersoonlijks te definiëren... omdat het mij dan dwingt om... Als ik iets verkeerds doe, dan kan ik nooit naar buiten wijzen. Niet de devil made me do it. Ik kan nooit zeggen als ik iets zonders gedaan heb... ja, maar dat kwam omdat er een duivel in mij zat... en die heeft me dat laten doen. Dus de verantwoordelijkheid voor als ik zonde bega... ligt altijd bij mij en ik ben altijd 100% aanspreekbaar. En is dat in de film ook zo? In de realiteit van de film uh, is de boze een persoon. Meerdere demonen die uitgedreven kunnen worden, wat ik al zei... De exorcismes in de film zijn een symbool voor het innerlijke ja. proces. wat die ja. jaken mee En je kan wel lekker slapen als je bij deze film geweest bent? Of ga nee. je dan toch wat later naar bed? Ik zou iets later naar bed. <laughs> I don't listen hard don't pay attention to the distance that you're running to anyone anywhere Lisa loopt met stay. We arrived in this city, and from the beginning, everywhere we went, I felt like I was an American soldier going into Paris during World War II. Everybody clapping and cheering. We are the first television crew to get to this city, and we were just overwhelmed by the welcome here. Ja, u hoorde een verslaggever van CNN over het warme welkom dat hij als journalist kreeg toen hij Benghazi in Libië binnenkwam. Waar zelfs de menigte de naam van het televisiestation skandeerde. Govert Buis, revolutie en omwenteling, daar gaan we het over hebben. Het houdt me aan, het ene na het andere land in het Midden-Oosten krijgt met protesten te maken. Mensen willen verandering, wat voor verandering willen ze? Nou, dat is... Uh... Natuurlijk wel een hele belangrijke vraag. Maar het lijkt erop, uh, hoe langer hoe meer, dat uh, de signalen erop zijn dat er uh, echt een behoefte is aan democratie en vrijheid. En niet aan een uh, islamitisch uh, regime. Uh, dus dat dit wel eens een ander soort revolutie zou kunnen zijn dan we eerder gezien hebben in uh, Iran. en uh, nou ja, Ook eigenlijk een beetje in de Gaza-strook uh, waar Hamas Hamad, aan het uh, ja. bewind kwam via een democratische verkiezing. Mm -hmm. uh, dus het lijkt dat dit een wat toch... Het is nog heel veel onzekerheid, maar er lijkt toch een een heel andere tendens zich voor te doen, met name onder jongeren. En dat ja. is heel boeiend dat uh, niet langer Bin Laden, wat tien jaar geleden leek Bin Laden, de held van de jongeren te zijn. Uh, zowel hier in Ede, zeg maar, van onder de zelf in jongeren, Ede. Zelf in Ede, was hij de held, als in, in veel uh, islamitische landen in het Midden-Oosten. En dat lijkt het nou, hij lijkt nu uitgespeeld te zijn. Ja. Dus het lijkt nou gewoon omdat een oude, ja, suffige man te zijn, die helemaal de verkeerde dingen gedaan heeft. Dus dat, dat lijkt veel meer de, de tendens nu te gaan worden. Ja. En hoe en, verandert dat dan ons beeld van de Arabische of van de Islamitische wereld? Nou, dat is erg interessant. Ik, uh, er wordt natuurlijk gesiddeld denk ik, in veel uh, paleizen, presidentiële paleizen en uh, uh, hoofdkwartier en uh, koningen van, uh, in het Midden-Oosten. Uh, maar ik denk dat er ook wel behoorlijk gezitterd wordt in het hoofdkwartier van de PVV van uh, Wilders. Dat is Wilders hoofd eigenlijk. Uh, dat is het hoofdkwartier. Denk je dat uh, nou echt? Daar wordt ook gezitterd. Ja, want is, ik denk dat dit in dit verband, als dit door zou zetten dan betekent dat dat zijn hele beeld... waarmee hij eigenlijk zijn hele politieke beweging georganiseerd heeft. Uh, de tsunami van islamisering. Uh, het licht in Europa gaat uit. Hè, zijn een speech bij de rechtbank. Uh, langzaam dooft het licht vanwege de komst van de islam. Uh, dat hele beeld lijkt eigenlijk outdated. Lijkt eigenlijk gewoon uh, dat, hmm. dat, dat, dat, dat, dat dat klopt niet meer. Ik hè? was gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Daar was Wilders en er werd hem deze vraag gesteld. Hmm. En toen zei hij, ik ben blij met wat ik daar zie gebeuren. Maar hij had er nog niet vertrouwen in dat het goed af zou lopen. Nee, zij nee, dus moet nou ook heel erg vasthouden aan de gedachte van... dit, dit Wordt niks. Hè? Ook uit, uit, uit, uit interview met uh, nu.nl nu afgelopen maandag. Uh, Weet je ook, zeg van dit wordt allemaal niks. Uh, islam en democratie kunnen gewoon niet samengaan. Dus uh, dit, dit is een, eigenlijk een uh, mission impossible. Uh, en dat is het spannende. Uh, ik denk dat ook de jongeren zich daar ook behoorlijk van bewust zijn. dat uh, wat zij doen ook be bepalend is voor de beeldvorming van de islam voor de komende decennia. Met, uh, het is toch dan, niet de jongeren in Libië zich in, afvragen hoe de PVV te in Egypte? Kunnen? In Egypte merk je hoe ontzettend ontzettend doordacht. De, de, de uitzending van Nieuwsuur vond ik afgelopen maandagavond een hele interessante. Hoe ontzettend doordacht die Egyptische Revolutie uh, eigenlijk is geweest. Uh, dat is niet een eendagsvlieg spontane volkswoede enzovoort. Daar hebben, jongeren hebben echt al, al, al een aantal, tijd hebben ze een, de 6 april beweging, uh, een democratiseringsbeweging. Die hebben nagedacht over hun strategie. Hebben nagedacht over wat geweldloosheid betekent. Beheersen de technieken van geweldloosheid. Uh, dat zie je niet op de camera 1, 2, 3. Uh, dan denk je van nou ze, bedragen, ze, ze, ze, ze, ze gedragen zich fijn. Net uh, het zijn geen bloeddoorlopen moela's met baarden enzovoort. Uh, geen Pakistanse toestanden, om dat te zeggen. Maar dat blijkt dus over nagedacht te zijn. Het blijkt strategie achter te zitten. En... Uh een hele andere dan de Bin Laden-strategie. Ja. Dus dat is erg interessant. Uh, nogmaals, het kan alle kanten op gaan, want revoluties worden altijd op een gegeven moment gekaapt. Hè? Ja, en dat je... kan heel snel gebeuren. Dus het is in die zin, ik ja. ben met Wilders uh, direct, ik, ik hou ook mijn hart vast. Ja. Maar tegelijkertijd is hier wel echt, echt, iets, iets, echt iets nieuws aan de gang, juist onder die jongeren. Uh, wat Wilders zeer zorgen zou baren als dat succes zou zijn, want dan is. Als je kijkt, Wilders heeft nu zijn beweging gebouwd, grotendeels. Uh, Fortuin deed dat eerder ook. Maar op het kapitaal van 9-11 zou je kunnen zeggen. Uh, dat was de beeldvorming waarmee je dat kon, kon doen. Uh, als er nu hele andere beelden bepalend gaan worden... Uh, vreedzame mensen demonstreren op een plein voor vrijheid. Uh, als dat het voor de komende jaren het beeld gaat bepalen. ja, dan is Wilde zijn agenda voorbij. Ja. En dan, zou, even, dit, dan, even, dan even. zou dit wel zijn laatste dag van triomf kunnen zijn vandaag. Uh, dat uh, maar dus, maar goed, dat, is, dat is een bepaald scenario. Rudy Rotier, jij kent ja? het Midden-Oosten goed. Uh, is dat beeld, dat hoopvolle beeld wat Govert schetst. van jongeren die dan ook echt democratie ja. willen, is dat een reëel beeld? Of is dat wat wij ik graag willen? Ik denk het wel, ja. Het, het is ook wat wij graag ja. willen. maar ik denk dat het met realiteit overeenkomt. In die zin, toen ik daar in 2002 was was de stemming totaal tegenovergesteld. En men, ik was persoonlijk op een bijeenkomst van studenten aan de universiteit van Cairo. En daar werd tegen de vrijheid geschandeerd. En uh, werden mensenrechten als een westerse uitvinding van de hand gewezen. En daar moesten ze niks van hebben als moslim zijnde. Het ware geloof zou een evenveel rechten opleveren, et cetera, et cetera. Dat was toen de overeersende uh, zelfs er waren toen gemartelde Palestijnen in de zaal... die probeerden tegengast te geven, mm. maar dat lukte niet. Mm. Of het is die zwijgende minderheid waar u het over had... of zwijgende ja. meerderheid die nu gaat spreken dat, tijdens dat, die demonstraties. Maar dat vraag ik me ook af in hoeverre dat zij daar wel tegengast zullen durven geven... tegen religieuze ingrepen in het politieke leven. Ja, die wat in Iran bijvoorbeeld niet gelukt is. Nee. Ja. Maar Govert, even nog verder redenerend. Stel dat, mm. dat jij gelijk hebt hè, mm -hmm. dat, dat die revolutie echt inderdaad op democratie gericht is. Wat, wat betekent dat dan voor Wilders? Die kan toch gewoon heel lang nog blijven zeggen... Ja. Moet het nog maar zien? Nou, dat hangt er vanaf wanneer als er, als er zich succes gaat aftekenen. En dat zou kunnen zijn. Hè. Nogmaals, ik, ben, ik geef wilde direct toe dat het uitermate onzeker is. Uh, dat er uh, alle, alle scenario's zijn denkbaar. Maar dit is ook blijkt nu echt toch een reëel scenario te zijn uh, dat zich tussen nu en, uh, en twee jaar, dat er zich in Egypte bijvoorbeeld iets van een redelijk functionerende democratie gaat vestigen. In Indonesië kon het vrij snel uh, nou, in Turkije, hè, is het ook uh, met allerlei uh, ups en downs, maar heeft ze dat uh, gevestigd. Het, het is denkbaar. Mm -hmm. En uh, als het dan in een aantal Over landen... Over Turkije is, is Wilders niet heel positief, hè? Nee, dus maar of je hem daarmee is... overtuigd kijk, is, maar de vraag. Kijk, uh, democratie is altijd een, een, een leerproces wat langdurig is. Maar tot nu toe hebben de islamitische partijen daar... Of de, de, de, de islamitische partijen daar... die hebben zich toch gecommitteerd aan, aan, aan de democratie en aan de rechtsstaat. Dat gaat langzaam. Euh, maar als zich dat, maar als zich dat voort, voortzet... Dan, uh, dan zie je langzamerhand dat die hele dat, dat, dat Wilders eigenlijk zijn grote vijandschapsstrategie uh, niet meer kan kan volhouden. Dan moet hij ofwel uh, op zoek gaan naar een nieuw uh, vijandbeeld. Uh, nou, dat kan altijd nog. Je hebt altijd nog links Nederland... waar je nog even een paar tandjes bij kan zetten tegen de linkse kerk. Maar op een gegeven moment is die mantra ook wel een beetje voorbij. Uh, dus dan zie ik dat hij dat eigenlijk ja, zijn, zijn echte brandstof wat, wat kwijtraakt. Dat maar, is een mogelijkheid. Hoe doet u? Ja, wel, ik ben het eens met uh, de redenering. Maar ik weet niet of Wilders zijn aanhang altijd uh, filosofie... Ik denk dat hij de eerder zijn uh, aanhang altijd frustraties rond achterstandswijken en zo. Nou ja, en zolang het onrustig is in, in het Midden-Oosten en in Libië en zo... is de kans op vluchtelingenstromen deze kant op weer wel groter natuurlijk. En dat is ook brandstof. Ja, ik, ik denk dat dat heel erg meevalt. Ik denk dat dat uh, uh, het is nu in Libië is natuurlijk afwachten natuurlijk hoe dat, mm. hoe dat gaat, maar ik, ik denk dat dat, dat, dat wel, wel meevalt. En maar het punt is dat ja, die, die frustratie zit, er, zit erin. zit maar hij heeft op een bepaalde manier geprobeerd dat te mobiliseren. En Ik denk dat, dat die frustratie wordt dan weer wat ja, wat breder verdeeld en kunnen andere partijen dat ook weer gaan mobiliseren mm. op een andere wijze. Goed, Grootvriend, we gaan dit gesprek bewaren en over een paar jaar gaan we het nog terugluisteren. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. benieuwd. <laughs> wat kan ik Het te doen, en dan zien we wel of het ja, uitkomt. Ja. Onno Kosters heeft meegemaakt luistert vanmiddag en heeft er een gedicht van gemaakt. Onno, goeiemiddag. Goeiemiddag. We zijn benieuwd. Je ziet hier lang niet iedereen meer kiezen. Interview met het stemhokje voor Hans Kloos. Achter me stonden vroeger op de gymvloer op zo'n woensdag kalm de kiezers in een rij. De meesten houden zich schuil tegenwoordig in de luiheid die huist tussen onverschilligheid en wraak. Als iemand op een keer niet weet op wie nou weer te stemmen... de ogen gesloten, zijn innerlijke duivels exorcerend... wou ik dat ik in Libië stond. Om de zoveel jaar krijg ik gratis een complete make-over. Net als de stembussen. Tegenwoordig zijn het van sloten voorziene kliko's. Maar zolang dit land van het persoonlijk kwade verschoond blijft... is het mij om het even. Ik heb een keer gedroomd dat ik aan de straat stond... In de verte het grofvuil eraan kwam. De volgende dag riep de grote boze leider, geef mij je naam. En toen ik dat niet deed was ik zaagsel geworden, een zwaar geval. Zo'n droom is niet goed voor het zelfvertrouwen van een stemhokje. Ik heb een neef in Pakistan die onlangs is ontploft. Dankjewel. Onderkost is prachtig gedicht. We zetten hem op onze website Dit is de ditisdedag.nu. En wij bedanken onze gasten Frank Bosman, theoloog, filmkenner. Hij sprak over de film The Ride. Govert Buis, die zo zijn gedachten heeft over de revoluties in het Midden-Oosten. En de PVV. En Rudy Rotuja, die een mooi boek schreef over Pakistan. Hartelijk dank. Zometeen het nieuws van drie uur. En daarna komen we bij u terug. En dan gaan we nog even verder praten over de provinciale statenverkiezingen in Zeeland. Tot zo. u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Dan kom je tot twee dingen. Toe. Toe. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Vanavond van 8 tot half negen, twee dingen. Over de landelijke politiek en de provinciale staten. Over VVD en CDA. Ik heb een paar keer debatten gezien in het kader van de verkiezingen... die overigens over de Provinciale Staten gaan. Ja, dat lijkt ook alsof er Tweede Kamerverkiezingen aan de hand zijn. Vlak voor de eerste verkiezingsuitslagen bekend worden... blikt Hans Wiegel terug en kijkt hij vooruit. Vanavond tussen 8 en half negen. Twee dingen met Govert van Brakel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.